4 uur door Almegens met het NOS-journaal. Australiërs kiezen op 14 september een nieuw parlement. Premier Gillard trapte vandaag tot vele verrassing het parlementaire jaar af... met de bekendmaking van de verkiezingsdatum. De aankondiging door Gillard is ongebruikelijk vroeg. Volgens de premier wil ze op die manier duidelijkheid geven aan de kiezers. Normaal duren campagnes in Australië ongeveer een maand. Vlak voor de verkiezingen van 2010 verving Gillard premier Rudd... omdat hij er in de peilingen niet goed voor stond... Ze slaagde er vervolgens in om een nipte meerderheid te halen. Op dit moment heeft ze zelf last van slechte peilingen. De conservatieve oppositie gaat daarin voorlopig aan de leiding. President Obama rekent erop dat Republikeinen en Democraten het eens worden over hervorming van de immigratiewetten. Op een bijeenkomst in Nevada prees hij de inspanningen van senatoren van beide partijen. Een belangrijk onderdeel van het plan is dat er naar schatting 11 miljoen illegale werknemers in de VS de kans krijgen om Amerikaans staatsburger te worden. Het plan maakt het verder werkgevers makkelijker... buitenlandse werknemers legaal in dienst te nemen. Tegelijk voorziet het in een betere grensbewaking. Tot voor kort blokkeerden de Republikeinen... de modernisering van de immigratiewetgeving. Ze stellen zich nu gematigder op... omdat ze bij de presidentsverkiezingen... de sympathie onder de Spaanstalige kiezers hebben verspeeld. Koningin Juliana twijfelde over de capaciteiten... van haar kleinzoon Willem-Alexander. Dat zei oud-premier Lubbers in Nieuwzuur. Juliana had hem speciaal gevraagd om naar Soesdijk te komen... om dat te bespreken, zei Lubbers. Hij verzekerde haar dat hij alle vertrouwen had in de prins. Lubbers was jarenlang een vertrouweling en adviseur van koningin Beatrix. Voordat Maxima in beeld kwam, had Beatrix de neiging... om alle vriendinnen van Willem-Alexander niet goed te vinden, zei Lubbers. Toen Maxima arriveerde, adviseerde hij de koningin eens aardig te zijn. Later zou de koningin hem hebben gebeld... om te zeggen dat ze iets uit te leggen had aan Klaus en de andere jongens dat ze ineens die kritische houding had laten varen. Het weer bewolkt, af en toe regen, staat de stevige Zuidwestenwind. In de ochtend trekken buien over het land. In de middag breekt de zon door. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker.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 Vandaag is het woensdag 30 januari. Dit uur het NK Natuureis in de Wijsensee. Chefkok Martin Ruisaert strijdt namens Nederland mee in de wereldfinale van de prestigieuze culinaire wedstrijd Boekuus Door. En is Bloody Sunday vandaag precies 41 jaar geleden. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121 of Twitter met de hashtag WNLNacht. We reizen gelijk af naar Antarctica. Want naast een boel pingwings lopen daar ook een heleboel onderzoekers rond. Sinds deze week zit daar voor het eerst ook een Nederlands lab. En dat is best bijzonder. Lisbeth Noor is van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek... en coördineert het hele onderzoek. Mevrouw Noor, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom is dat zo bijzonder? Uh, het is voor het eerst dat er een uh, Nederlands lab in Antarctica staat. Dat is bijzonder. Uh, bijzondere... Maar wat is er op Antarctica te zien voor deze onderzoekers? Uh, smeltende gletsjers, uh, veel uh, zeeleven, algen vooral, uh, waar zij naar kijken. Mm -hmm. uh, en een uh, ja, vrij ongerepte uh, natuur, waar, waar je de veranderingen die plaatsvinden heel goed kunt zien. En, en daar gaan zij onderzoek naar doen? Hoe gaat dat onderzoek eruit zien? Uh, maar het uh, een deel, kijkt, een deel van de groep kijkt dus naar uh, inderdaad de afsmeltende gletsjers. En wat dat voor een uh, enorme zoetwaterstroom uh, uh, zal doen ontstaan. Uh, het lab ligt op het schiereiland van Antarctica. Dus het is uh, omringd door zee. Uh, en de andere groepen die kijken uh, eigenlijk allemaal naar de zee zelf. Uh, deels naar de algen die daarin uh, uh, leven. En wat die dan... Uh, ...voor veranderingen doormaken als, daar, uh, als die, die klimaatverandering en al dat zoete water daar komt. Ja, want wat kunnen we daarvan van leren, van algen? Uh, algen die, die hebben verschillende uh, uh, leerdoelen, zeg maar. <laughs> um, ze staan aan het begin van de voedselketen. Uh, dat betekent dat uh, als er iets verandert voor die algen... ...stel dat ze niet meer kunnen leven daar... Uh, ...dan gaat degene die uh, de algen opeet, die kan ook niet meer leven. En zo gaat dat door tot bijvoorbeeld de walvissen uitsterven. Of de vis uh, waar wij op vissen er niet meer is, omdat zij geen eten meer hebben. Uh, en een ander aspect van, uh, waar ook een van de Nederlandse onderzoeksgroepen uh, uh, naar kijkt... ...dat is dat uh, sommige algen, als die uh, groeien, dan produceren zij een uh, anti-groeikasgas... Hm. En dat is natuurlijk weer heel interessant uh, omdat we nu uh, ons zorgen moeten maken om de opwarming van de aarde. En waarom is het zo belangrijk dat juist Nederland uh, deze onderzoeken doet? Uh, nou, Nederland uh, deed dit soort onderzoeken al en uh, is daar ook heel erg goed in. Uh, dus het is, het is eigenlijk uh, ja, we gaan verder waar we al stonden. En we hebben dat nu uh, het onderzoek eigenlijk vergemakkelijkt om met. Een eigen lab neerzetten daar. Ja, want wat voor winst levert dat op, zo'n eigen lab? Uh, nou, voorheen, uh, Nederlandse onderzoekers gaan al decennia lang naar Antarctica om onderzoek te doen. En ze reisden altijd mee uh, met andere uh, landen. En ze maakt ook altijd gebruik van uh, faciliteiten van andere landen. Op zich is dat goed, maar uh, dat geeft Nederland A een, een slecht imago, want het onderhouden van die faciliteiten is. Gigantisch duur en wij hoefden dat dus nooit. Um, en ten tweede ben je al toch afhankelijk van je gastorganisatie. Uh, ja. En nu hebben ze gewoon een eigen plek en kunnen ze al hun apparaten daar neerzetten en ook gewoon laten staan. En het is gewoon helemaal ja, hun uh, ruimte zonder wie... dat er iemand uh, doorheen gaat. En door wie wordt dat gefinancierd? Uh, door het ministerie van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En door de uh, Nederlandse organisatie voor uh, wetenschap waar ik voor werk. Okay, ja. En, en hoe lang blijven deze onderzoekers nu uh, in dat Nederlandse land? Uh, uh, deze projecten die lopen, nog, uh, uh, die lopen totaal vier jaar. Um, maar de onderzoekers zitten daar alleen in de Antarctische zomer. Dat okay. is dus ons winter. Dat is op, op dit is op moment op, hè? Ja, ze gaan dus eind maart weer naar huis, maar dan gaan ze in uh, november gaan ze weer terug. Tot slot, uh, het is altijd een beetje een, een dingetje als je met wetenschappers praat en je zegt Zuidpool. Uh, dan zeggen ze nee, het, is, het gaat niet om de Zuidpool, maar het gaat om Antarctica. Mag ik nou echt geen Zuidpool zeggen? Um, nou het is een beetje verwarrend, want de Zuidpool is natuurlijk eigenlijk maar één plekje. Wij noemen dat dan de, de geografische Zuidpool. Het, het, het continent continent heet Antarctica. En is een stuk groter dan alleen die, uh, die Zuidpool. Nou ja, in ieder ja, geval dus uh, een, uh, uh, voor het eerst een Nederlands lab op Antarctica. Uh, ja. Dank u wel. Lisbeth Noor, de Nederlandse organisatie voor het wetenschappelijk onderzoek. Well, you're coming down high street Walking in the sun You make a rise of higher. She's the one to leave Maybe Baby, I am the king And you're the queen Well, it's a long, old highway Don't ever if I got a Saturday night special I'm back-up, girl I'll sleep by your door Lay my life on the line. You probably don't know if I'm gonna make you mine, so be, so be. Baby, I am the king and you. In my pocket, I'm moving along. People think they know, but they're all wrong. You're something nice, I'm on bad, my desk. I can't say I haven't paid the price to leave. So Somebody with his back to a hill Those big brown eyes They set off a spark When you hold me in your arms Things don't look so dark To me To me Baby, I am the king And you Dylan en Jolie. Elf minuten over vier. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Ja, wij zijn wakker, u bent wakker, maar de meeste Nederlanders liggen nog op één oor. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door, te beginnen met Spits. Een groot onderzoek moet nog voor de zomer duidelijkheid geven over matchfixing in Nederland, schrijft die krant. In opdracht van het ministerie van VWS gaan drie partijen onderzoeken hoe en hoe vaak sportwedstrijden worden gemanipuleerd om de winst te genereren of om sportieve resultaten te beïnvloeden. Twee hoogleraren en onderzoeksbureau Ernst Jong brengen eerst de bestaande informatie over matchfixing in kaart. Daarna volgen interviews met sporters, officials, sportbonden, kansspelaanbieders, het openbaar ministerie en politie en waar nodig anoniem. Ondanks talloze voorbeelden in het buitenland is het manipuleren van sportwedstrijden in Nederland jarenlang genegeerd. Bij de KNVB werd drie jaar geleden de knop omgezet en werd een wedstrijd tussen Rode JC en Heracles Almelo als verwacht bestempeld. De Voetbalbond begon een onderzoek, maar vond destijds geen aanknopingspunten om ermee door te gaan. De Volkskrant schrijft over ontwikkelingsland Groot-Brittannië. Als kenniseconomie en welvaartsland doen de Britten het natuurlijk heel aardig. Maar zet een Brit op een fiets. En u heeft plots een behoorlijke uitdaging. Een parlementaire enquêtecommissie moet eraan pas komen. om te onderzoeken hoe het fietsgebruik in het land kan worden bevorderd. Want hoewel Bradley Wiggins, Chris Hoy en Victoria Pendleton. een puikenprestatie neer hebben gezet. een wielrennersvolk is nog geen fietsvolk. Het Olympische imago, zo blijkt. zorgt er juist voor dat de drempel wordt verhoogd. Zo pleitte één politicus voor betere doucheruimtes op kantoor. Een vraag die berust op de veronderstelling dat de fietstocht naar het werk gelijk staat aan een Olympische tijdrit. Er is er een jarig. Hoera, hoera. En dat kun je wel zien, dat is trouw. Het dagblad bestaat vandaag 70 jaar, tot grote vreugde van lezers van het Eerste Uur. Mevrouw van der Veer Langejan uit Reewijk herinnert zich de eerste trouw nog goed. De in de Tweede Wereldoorlog illegale krant meldde de geboorte van prinses Margriet en was oranje gedrukt. Op haar negende bracht ze de eerste exemplaren rond. Haar moeder bewaarde van alle kranten één exemplaar voor later. De op 30 januari 1943 het levenslicht... bij de oprichtersvergadering in het huizen van Gesina van der Molen in Aardenhout. Aan het huis zal een gedenkplaat worden bevestigd... die vanavond wordt onthuld in het gemeentehuis van Bloemendaal. Geen mini-guillotine, maar een cirkelzaag. Daarmee hakt men in Iran tegenwoordig de vingers van dieven af, schrijft het ND. Het Iraanse persbureau INSA gaf onlangs foto's vrij... van een openbare vingeramputatie met behulp van de amputatiemachine. De amputatie vond plaats bij een 29-jarige Iranier die was veroordeeld vanwege diefstal en overspel. Op de vrijgegeven foto's is te zien hoe twee gemaskerde en in zwart geklede mannen... de hand van de geblinddoekte man vastzetten in een bankschroef... waarna een derde man de cirkelzaag in beweging zet. Naast het afsnijden van zijn vingers... moet de man ook drie jaar gevangenisstraf uitzitten. Bovendien krijgt hij nog 99 geweepslagen. Iran staat al geruime tijd onder internationale kritiek wegens schendingen van de mensenrechten. Dat en meer leest u zo meteen in de ochtendkranten. Vannacht kunnen we er bijna niet omheen om een plaatje van U2 te draaien. Het is 30 januari en op deze dag, 41 jaar geleden... stierven meer dan een dozijn ongewapende demonstranten in Ierland. Luisteraars die zowel van muziek als van geschiedenis wat weten... hebben waarschijnlijk al door waar we het over hebben. Bloody Sunday is vandaag 41 jaar geleden. Op die dag liep een vreedzame mars voor burgerrechten... in Noord-Ierland uit op een slachting. 14 mensen vonden de dood aan de hand van het Britse leger. We hebben het erover met VRT-collega Ivan Olym... Ivan, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt je lange tijd bezig gehouden met de geschiedenis van deze zaak. Uh, uh -huh. Waarom waren die mensen toen een mars aan het houden? Uh, wel, ze eisten gelijke burgerrechten voor, uh, voor katholieken en, uh, en, en protestanten. Je moet weten dat uh, Noord-Ierland lange tijd een protestantse staat is geweest voor protestanten. Dat betekent dat uh, de protestantse bevolkingsgroep allerlei voorrechten had... Die de, die de katholieken niet konden genieten. En ze eisten gewoon gelijke burgerrechten voor iedereen. En hoe heeft het nou zo ver kunnen komen dat ongewapende burgers werden doodgeschoten? Wel, daar is een heel ingewikkelde uitleg voor. Om te beginnen was er een, op dat moment een, een, een parachuterregiment in, uh, in Derry, in Londen-Derry aanwezig... dat de situatie niet kende daar ter plekke, dat het uh, terrein niet kende... dat de plaatselijke gebruiken ook niet kende. En vermoedelijk uh, is er een beoordelingsfout geweest van uh, een van de commandanten... van het die is die man op een bepaald ogenblik in paniek geslagen, omdat er helletjes waren ontstaan aan de, aan, aan, aan de staart van de betoging, en heeft hij het bevel gegeven om te schieten. Ja. Een, een, een, een flink incident is dat geweest. Uh, uh, want het, het heeft veertien mensen het leven ge mm -hmm. gekost. Uh, uh, dit zijn natuurlijk andere tijden. Uh, ja. We kunnen ons nauwelijks meer voorstellen... hoe dat in, in een westersland uh, als Noord-Ierland destijds gebeuren kon. Nou, toen, toen heeft dat ook wel internationaal enige deining veroorzaakt. hoor. Want ja, het Verenigd Koninkrijk is tenslotte een democratisch land. Uh, het, uh, dat heeft toen... Onwaarschijnlijk veel protest, internationaal protest veroorzaakt, ook bij bevriende regeringen. Ja, we hadden ook het uh, Noord-Ierse verzet destijds ik kan me voorstellen dat uh, dit veel deed voor de vastberadenheid van uh, de verzetters. Dat klopt, uh, een paar dagen na het, na het bloedbad stonden uh, jonge mannen in, in, in Noord-Ierland uh, ja, letterlijk in, in, in, de, in de rij om lid te kunnen worden van de IRA, van uh, de Republikeinse Vrijheidsbeweging. Mm -hmm. En is er absoluut geen twijfel mogelijk over de onschuld van de slachtoffers? Uh, op dit moment niet meer. Kort na het, uh, kort na het bloedbad is er, een, is er een commissie aan het werk gezet door de Britse regering. En die is toen vrij snel tot het besluit gekomen dat uh, de demonstranten... Wapend waren dat er was geschoten op, uh, op de soldaten. Maar goed. Uh... Ook kort na de publicatie van, de, van het document bleek dat het eigenlijk om gewoon om een witwasoperatie ging. Dat zeiden de families van de slachtoffers, dat zeiden toen op dat moment ook internationale juristen. Nu heeft de, de Britse regering jaren later, jaren na het drama, een, een nieuw onderzoek besteld. En een paar jaar geleden is die tot de conclusie gekomen dat er inderdaad sprake was van een beoordelingsfout vanwege uh, de commandant van het parachuteregiment. En dat alles toen lelijk uit, uit de hand is gelopen. Nu, en het onderzoek gebruikt niet het woord moord, want dat is een zeer specifieke juridische categorie. Je moet daar best niet al te lichtzinnig mee omspringen. Maar het was gewoon één grote beoordelingsfout. Komt uh, die commissie of die rechter nu tot de conclusie? Ja, en zijn de verantwoordelijke personen al terechtgesteld? Die zijn niet rechtgesteld. De namen van de, van de soldaten die hen toen hebben geschoten, zijn nooit bekendgemaakt. De commandant van het parachuteregiment is ondertussen overleden. Dus ik, eh, ik denk dat de slachtoffers of dat de families van de slachtoffers zich zullen tevreden moeten stellen met, eh, ja, met deze vrij. Eh, het is een vrijpleiting van, uh, van schuld. Want, want er zijn wel twee onderzoeken geweest, toch? Er zijn inderdaad twee onderzoeken geweest. En dat eerste heeft, uh, heeft de slachtoffers de schuld gegeven van, uh, van van hele drama. En het tweede onderzoek, nu dat een paar jaar geleden is gebeurd... heeft die slachtoffers helemaal vrijgepleit. Ja, het is een, uh, een jaar of uh, drie geleden bijna dat uh, mm -hmm. dat tweede onderzoek... Ja, dat de resultaten klopt, daarvan ja, kwamen. Uh, Cameron als premier ook zijn excuses heeft aangeboden namens uh, ja, de regering. Ja. Uh, um, het, hoe, hoe, hoe, hoe is het nu een paar jaar na die excuses uh, daar? Wat, wat, wat doet men daar nog mee? Uh, wat kan men ben... daarmee? de familieleden van de slachtoffers natuurlijk heel erg tevreden dat er excuses volgden van, van de Britse regering. En dat heeft dan ook wel de lont uit het kruidvat gehaald. Want ik herinner mij, de, tot een tiental jaar geleden was er elk, elk jaar een enorme grote demonstratie in Londonderry, uh, waarbij ja, bijna heel de, de katholieke bevolking van de, van de stad de straat opkwam om te protesteren uh, tegen de dood van de slachtoffers en om een uh, vrijpleiting van een, van een schuld te eisen. Nu ondertussen is dat gebeurt. Uh, de families van de slachtoffers hebben daar vrede mee genomen. Ik ben er al een tijdje niet meer geweest... maar ik vermoed dat er elk jaar toch nog wel een kleine plechtigheid is... om uh, die slachtoffers te herdenken. Ja, en is het nu een conflict wat nog steeds woedt, of is die onvrede inmiddels wel uh, gesust? Och, ja, ondertussen is uh, Noord-Ierland al, um, hoe lang, ja, bijna 15 jaar bezig met een, met, met, een, met een vredesproces. Er is onwaarschijnlijk veel veranderd in Noord-Ierland. Van discriminatie, zoals we die vroeger kenden... is er absoluut geen sprake meer. Nee. Uh, de katholieke bevolkingsgroep is op weg... om bijna of, om even groot te worden als de protestantse bevolkingsgroep. Uh, veel jonge protestanten ter, ver, zijn het, hebben het land verlaten. Gaan in, veel van hen gaan in, uh, in Engeland studeren... en blijven daar ook hangen... Dus uh, of er nu nog sprake is van, van ongenoegen, dat, zou, nee, dat, dat kun je echt niet meer zeggen. Nee. Nou, Ivan Ollevier, journalist bij de Belgische zender VRT. Dank je wel voor je toelichting. Goeiedag. Het is 21 minuten over vier, oftewel negen voor half vijf. U luistert naar Radio 1. Straks gaan we naar Oostenrijk, want terwijl hier de dooi is ingevallen... ligt er daar zo'n 20 centimeter ijs en er wordt volop opgeschaatst. Dat zometeen maar wat is er toepasselijker dan inderdaad ook even die plaat van U2 nog te draaien? Sunday, bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker. Het is vier minuten voor half vijf. De afschuwelijke dood van Tim Ribberink. Het verschrikkelijke incident met grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Het meisje uit Staphorst en het zinloos geweld in Eindhoven. Keer op keer gebeurtenissen met een verschrikkelijke afloop. Maar waar komen al die incidenten toch vandaan? Verslaggever Annette Schut ging naar de N.O.T., een onderwijsbeurs... en zocht naar oplossingen tegen de verharding van de samenleving. Daar sprak ze onder andere met gedragstestkundige Kees van Overveld. Ik ben zeker voor rekenen, talen lezen. Maar wat ik zie is dat de laatste vijf, zes jaar... er eigenlijk een omslagpunt is geweest... dat binnen het onderwijs er heel veel nadruk ligt op. De schoolse vakken. En we zeggen altijd, een kind moet goed in zijn vel steken, uh, wil die goed kunnen leren. Maar als je vooral de nadruk legt op uh, rekenen, talen lezen en niet op gedrag, niet op sociaal-emotioneel leren, ja, dan vraag je om problemen. Ja, want uh, Kees van Overveld, u bent auteur van Groepsplan Gedrag. Wat is de belangrijkste boodschap in uw boek? Mijn boodschap is dat scholen uh, weer meer aandacht moeten gaan besteden aan gedrag, sociaal-emotioneel leren. En het moet niet zozeer gaan om kinderen met gedragsproblemen... maar het moet gaan om een preventieve aanpak met de groep. Want daar ligt de basis van je onderwijs en van je opvoeding. U bent Els Hendrikse van Stichting Veilig Onderwijs. Wij zijn een advies- en bemiddelingsorganisatie. En het doel is om daarmee de samenwerking in het onderwijs te bevorderen. En daardoor, zegt u, wordt er minder gepest... Pesten is, kan je natuurlijk niet helemaal voorkomen. Hoe ga je met pesten om? Geef een aantal lessen over pesten. Hoe ga je met de pester om en de gepester? De pester is een belangrijk onderdeel. Straf hem niet. De pester wordt nu te veel gestraft. Dus de pester moet niet gestraft worden, zegt u? Nee, niet direct, nee. Want als je hem straft... Een pester is eenzaam, namelijk. Daarom pest hij. Er zit een frustratie. En als je die frustratie eruit haalt dan kom je veel verder als dat je hem gaat straffen. Want hij is al eenzaam en hij, is al... hij vraagt eigenlijk om hulp. Het is een signaal om hulp. De filosofie is dat leerlingen eh, graag in een groep thuis horen. Ze willen erbij horen. En als ze dan in de groep zitten, willen ze er ook graag eh, gewaardeerd worden. Ze willen zich goed voelen. Dus het idee is, eh, in groepen waar kinderen zich goed voelen... zullen minder gedragsproblemen voorkomen. Gedragsproblemen zoals pesten. Pesten... Uh, ...leerlingen die uh, door de klas roepen, die uh, andere leerlingen bedreigen... ...maar ook leerlingen uh, die heel in zichzelf gekeerd raken... ...teruggetrokken, angstig, nou, de hele range aan gedragsproblemen die je maar kunt bedenken. Mijn naam is Ike Atsma, ik ben consulent bij Quintessence Uitgevers en Educans Fondsenwerving. En u heeft ook boeken over pesten? Wij hebben het nodig pakket over pesten en het hele brede palet van sociale competentie. Maar omdat pest een belangrijk onderdeel is van sociale competentie... hebben we daar de nodige materialen voor. Wat varieert van een stuk methodisch materiaal voor de leerkracht... tot een spelvorm, bijvoorbeeld hoe A-sociaal ben ik voor bovenbouw en groep 7. Dus om pesten aan te pakken, wilt u bijvoorbeeld spellen doen? Nou, dat is een manier om pesten aan te pakken. Vooral op het gebied van het individuele kind. Wat er zou moeten veranderen is dat het ministerie zegt... Leraren, Het is heel belangrijk dat jullie ook aandacht besteden aan de opvoeding van kinderen. Dat je aandacht besteedt aan het kind en niet aan, alleen aan de cijfers. Dus veel meer aandacht voor het praten met kinderen over hun gevoelens. Wat denk jij, wat voel jij? Want het zijn uiteindelijk de gevoelens van kinderen die maken hoe ze zich gedragen. En als je leerlingen alleen maar aanspreekt op hun gedrag, wat heb je nu weer gedaan? Ja, dan komen we niet veel verder. Ja, want de gevoelens van leerlingen die zijn de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Hè. Vooral ook die afschuwelijke dood van, uh, van Tim Ribberink. Denkt u dat ook zulke extreme gevallen... als er meer aandacht zou zijn voor, voor de emoties... Um, voorkomen zouden kunnen worden? Ja, dat denk ik zeker. Wat je nu ziet is uh, dat er eigenlijk een soort paniekreactie uh, ontstaat. Uh, de social media worden gebruikt om alle emoties... Uh, nou maar door het land te verspreiden. Dus complete paniek. En ik zeg, ho, stop. Uh, nou, niet direct uh, in die paniek schieten en massaal antipestpakketten uh, gaan aanschaffen, maar gaan gewoon terug naar de basis, naar de groep. Met wie heb ik het genoegen? Erik Bakker van Ghostbuster. Ghostbuster? Ja. Wat doet uw organisatie? Wij hebben software ontwikkeld dat kinderen uh, begeleidt en beschermt op internet en dan met name social media. Want u zegt, behalve in de klas wordt er ook online veel gepest. Je ziet dat pestgedrag wat gebeurt op het schoolplein... zet zich vaak s'avonds voort op internet. En dat is met name op Facebook en Twitter en via WhatsApp. En dat kan je met onze software kan je dat heel eenvoudig kan je dat melden. Als je in augustus een klas krijgt... dan moet je daar moeite voor doen en dan moet je er een groep van maken. En ik denk dat dat de, dat dat de oplossing is. Praten met de groep... Uh, praten over wat kinderen bezighoudt... En, en besteed daar in je rooster ook voldoende aandacht voor. Volgens staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker... kunnen scholen uit te veel materialen en programma's... rondom pesten kiezen. Zoveel keuze maakt het voor scholen lastig... om de juiste methode te kiezen en deze ook goed uit te voeren. U hoorde een bijdrage van Annette Schut. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en ander talent... een column uit in Nog Steeds Wakker, nu in Nu Al Wakker. Deze week is dat de jaapcolumniste en schrijfster Joyce Brekelmans. Zij predikt over haar nieuwe televisieverslaving Honey Boo Boo. Terwijl de wind om het huis raast en de koorts mijn bed verwarmt... zoek ik naar een onderwerp om u midden in de nacht mee te vervelen. Twitter geeft ons altijd voldoende aanleiding om ergens boos om te worden. Maar vandaag heb ik er letterlijk de kracht niet voor meeste dagen kan ik het, net als vele anderen die wonen op het internet, niet laten om spontaan te ontvlammen wanneer een gebeurtenis of uitspraak me raakt. Ergens is dat mooi, de passie die het blijkbaar toch nog vaak weet te winnen van de apathie, van het desinteresse, van het cynisme. Maar even vaak is het stront Want ook al denk ik nog zoveel meer gelijk te hebben, en druk ik me beleefder uit dan de boze mannen die me voor rotte vis uitmaken, de bottom line is dat we allebei helden op sokken achter een laptop zijn. En dat het, al onze passie ten spijt, de wereld geen fuck kan schelen. Soms is het daarom heerlijk om het verzet tijdelijk te staken, om je even te verliezen in de futiele beslommeringen van een tv-persoonlijkheid. Hoe futieler, hoe beter. Dit klinkt waarschijnlijk als een bijzonder omslachtige manier om mijn voorliefde voor reality-tv op te bichten, en dat is het ook, maar eigenlijk ben ik de schaamte al lang voorbij. Lang voordat Lance Armstrong Nederland erop attenteerde dat de zender TLC bestond, las ik al over de Amerikaanse reality-serie Here Comes Honey Boo Boo. Het was een heel schandaal, want deze reality-soap zou een familie van rednecks enorm ophemelen. Dan wel vernederen. Of allebei. Daar was men nog niet over uit. In elk geval had het kleine dikke dochtertje uit deze familie al haar eigen internetmeme en waren er servers over haar volgeblogd. Dat er voldoende aanleiding was om vanuit mijn griepige edoch voor een bevoorrechte positie te fronsen over een zootje zwetende, obese rednecks met gebrekkige sociale hygiëne en grammatica, was te verwachten. Maar dat een klein, spekkig meisje met beautyqueen-aspiraties totaal mijn hart zou stelen, verraste me enorm. Twee uur lang zag ik een klein meisje met een absurde hoeveelheid liefde te geven en containersvol zelfspot over het beeld stuiteren. Een meisje dat zo kon worden omdat haar moeder, als ze niet aan het niezen boeren of scheten te laten was, een lieve en zelfverzekerde vrouw bleek die ze door niemand gek liet maken. Je zou haar een slecht rolmodel kunnen vinden omdat ze een kind of drie te veel meesleept, maar daar zou ze alleen maar schijt aan hebben. Ik geef haar volkomen gelijk. Joyce Brekelmans. Het Nieuwsminuutje. Met Annette Schut. Het is nog nooit zo warm geweest als vannacht in deze nacht. Zo blijkt uit gegevens van het KNMI. Het warmterecord is daarmee verbroken. Direct na middernacht ging het record eraan met 13 graden in de beeld. Op dit moment is het daar 12,9 graden. Maar ook daarmee zou het record verbroken zijn. Dat stamde namelijk uit 2002. En toen was het op dit moment een hele graad koeler. De Braziliaanse autoriteiten zijn door het hele land begonnen... aan grootschalige brandveiligheidscontroles. Aanleiding is de brand in een nachtclub afgelopen weekend... waarbij 234 mensen omkwamen. De stad Americana legde uit voorzorg alle nachtclubs een tijdelijke sluiting op. Ze mogen pas weer open wanneer is vastgesteld... dat ze aan de nieuwe veiligheidseisen voldoen. En in Duitsland wordt nog altijd naarste gezocht naar een gestolen gouden koek. Hoofdverdachte is een persoon in een koekiemonsterpak... De kunstkoek van zo'n 20 kilo pronkte tot voor kort op de gevel van een Duitse koekenbakker. Volgens de politie heeft een lokale krant gisteren een foto binnengekregen... waarop iemand in een pak, dat lijkt op dat van Koekiemonster, de gouden koek toont. Bij de foto zat ook een soort losgeldbrief. Hoe de meer dan 100 jaar oude koek werd ontvreemd, is nog altijd onduidelijk. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Annette Schut. Zometeen gaan wij naar de Wijzenzee. Want wel in Nederland tranen vloeien omdat er geen elf steden toch meer is... ...gaan ze in Oostenrijk lachend over het ijs heen. En vandaag wordt daar het open NK natuurijs gereden. En natuurlijk ook de alternatieve Elfstedentocht. We gaan het er zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek van Nederlandse bodem. Martijn, ben je daar fan van? Nou, Marco Borsato heeft in ieder geval een hele goede stem. Kijk, dan zijn we binnen. We luisteren naar Nu wakker op Radio 1 met Marco Borsato. Binnen. 20 minuten voor 5. U luistert naar Radio 1, het was Marco Borsato en Binnen. Terwijl in Nederland tranen vloeien omdat er geen Elfstedentocht meer is... racen ze in Oostenrijk lachend over het ijs. Op de Wijze Zee worden deze dagen volop toertochten geschaatst op echt natuureis. Zo wordt er vandaag het Open NK Natuureis gereden. Organisator Twan Doorleijers kan ons er alles over vertellen. Meneer Doorleijers, Goedemorgen. Ja, voordat we het over het NK op natuurijs gaan hebben. De organisatie draait daar natuurlijk allemaal om de alternatieve Elfstedentocht. Hoe, hoe ziet dat eruit? Dat ziet er uh, goed uit. We hebben een, uh, een mooie baan liggen. Uh, we hebben heel veel mensen op het ijs. En we hebben prachtig weer. Ja, zo'n Elfstedentocht, dat is, uh, volgens mij heeft u niet elf steden rondom de Wijzenzee. Hè? Dus dat, dat, hoe, hoe lost u dat op? Nou, we zijn ook de alternatieve Elfstedentocht. We hebben een, een, een mooi groot meer uh, waarop ijs ligt, waar wij uh, verschillende rondjes draaien. We gaan inderdaad niet langs de elf bekende steden. Nee, dat gaat hem niet worden natuurlijk daar. Hoe, hoeveel, hoeveel deelnemers gaat ze er nou uh, uh, deze week allemaal over het ijs? Hoeveel, hoeveel, hoeveel duizenden mensen uh, ziet u daar voorbij komen? Nou, gemiddeld gezien krijgen wij per jaar 6000 Nederlanders in de twee weken dat wij ons evenement hebben aan de Zee uh, richting uh, Oostenrijk. Ja, en vandaag uh, het NK k Zitten er bekende namen bij? Daar zitten zeker bekende namen bij. Uh, een van de bekende is uh, dat bijvoorbeeld morgen onder startnummer A2 Erben Mennemars mee gaat doen. En dat is ook uh, redelijk uniek en Kijk. ook leuk voor het publiek. Absoluut. Ah, heeft u nog een paar bekende namen? Uh, ja, noem alle bekende maar op en dan moet ik even gaan, uh, gaan graven in mijn uh, geheugen... wat uh, voor iedereen een beetje de bekende namen zijn. In ieder geval geeft Erik Hulzebos het startschop. Dat is dan de bekende naam voor... Uh, dat is de nummer twee van de uh, echte tocht uit 97. Ja. Ja. En uh, verder hebben we nog gewoon alle uh, bekenden die nu meeschaten in het telepon. Maar zien we dan ook Sven Kramer voorbij komen bijvoorbeeld? Nou, dat is een uh, typische lange baan, schaatser. En, en natuurijs is echt weer van een andere orde. Nee, die zien wij niet op de, op de baan, hoewel zijn uh, vader wel in de buurt is. Ah, kijk, dus die is er wel uh, in de buurt. En, en hoe is de sfeer daar op de wijze? Hebben ze er een beetje zin in? Nou, dat is het mooie van de jongens. We hebben overdag een heel mooi sportief programma. En s'avonds zijn een entertainment programma. En uh, zo is er iedere dag uh, of iedere avond wel iets te doen. En dat zorgt voor een hoop gezelligheid. En overdag hebben we een dwelorkest op het, op het meer. En dat zorgt ook voor de nodige deun. Op het ijs? Op het ijs. Dus het ijs is uh, sterk genoeg? Want, want als u even het ijs mag beoordelen met een cijfer van 1 tot 10, hoe, hoe is het ijs? Uh, van 1 tot 10, we hebben goede plekken erbij zitten, die verdienen toch wel een 8 tot, uh, tot een 9. We hebben stukken erbij zitten, die verdienen gewoon uh, een 6 of een 7. Maar wat, wat belangrijker is, we hebben 20 tot 30 centimeter ijs... en dat is behoorlijk dik, en, en, dus ook erg zeker. En nou. daar gaat het uiteindelijk om, om de veiligheid. We zeiden het eigenlijk al in onze voortekst... in Nederland vloeien er tranen omdat er geen elf steden toch meer komt. Heeft u die tranen ook gelaten of denkt u de zee is veel leuker? Nou, alle eerlijkheid, de echte elf steden... dat zou het mooiste zijn wat er is voor de schaatsport. En uh, alles wat op schaatsport uh, gebeurt, uh, juichen wij toe. Mm -hmm. Wij zijn ook echt een alternatief... Uh, maar we zijn wel heel blij met het alternatief. Want daardoor kunnen wij, want wij hebben dit jaar ons jubileum... al 25 jaar lang onze rondjes rijden op de Bijsezee. Kijk. En waar staat u zelf? Bent u zelf ook op het ijs te vinden vandaag? Dat klopt. Ik uh, dat doe de organisatie. Ik uh, kijk vooral of dat uh, alles uh, goed verloopt. En uh, zelf uh, ga ik uh, dit jaar ook nog één uh, keer... Uh, Vanwege ons jubileum de schaats onderbinden om te proberen 200 kilometer te schaatsen. U gaat nog een flinke toertocht maken, dus een, een alternatieve, alternatieve Elfstedentocht ook nog voor u dus? Ja, ja een mooie uitdaging. En dat doe ik samen met een hele hoop andere Nederlanders. Ja, nou vandaag in ieder geval eerst het open NK natuurijs op de Wijsensee. Twan Doreleijers vanuit Oostenrijk, directeur van Wijsensee Nederland. Hartelijk dank. Dank je wel. Zometeen bellen we naar India. We gaan het hebben over de Hockey India League. Een bizarre competitie waar absurd veel geld in omgaat. Zometeen bellen we met Hockey International Floris Evers. Het moet. ...verrukkelijk geroken hebben gisteren in Lyon. Daar werd namelijk de eerste ronde van de wereldfinale... ...van de prestigieuze culinaire wedstrijd Bocuse d'Or gehouden. chef -kok Martin Ruisaert strijdt namens Nederland mee. Vandaag is er nog één ronde en wordt de winnaar bekendgemaakt. Maar we kijken nu alvast samen met hem terug op zijn sessie. Meneer Ruisaert, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Want hoe ging het gisteren? Ja, het ging eigenlijk uh, ontzettend goed, uh, moet ik zeggen. Wat heeft u gemaakt? Nou, we hebben gekookt volgens de opdrachten. En de opdracht was uh, Ierse ossenhaas en als vis uh, tarbot en kreeft met een nationaal garnituur. Maar zo'n Ierse ossenhaas, is dat dan nog iets speciaal? Hoe is dat moeilijk om, om klaar te maken? Um, Ossenhaas of uh, rundvlees in het algemeen is altijd wat moeilijker... omdat je met een, een bepaalde temperatuur van garing te maken hebt. En dat maakt het gewoon moeilijk. En uh, ja, is Ossenhaas dan wel weer uh, wat makkelijker om mee te werken... omdat je uh, een enorm goed kwalitatief stuk vlees in handen hebt. Maar kunt u ons even meenemen naar die sessie? Laten we even teruggaan naar gisteren. U krijgt de opdracht in handen. Wat gaat u precies doen? Wat, welke spuggerijen en spullen pakt u vast? Uh, nou, we hebben alles uh, meegenomen uh, en, en de opdracht die was uh, gelukkig al een hele tijd geleden uh, bekend. Uh, we hebben alle onze spullen in de keuken mogen installeren uh, om, uh, om zo goed mogelijk voorbereid uh, te werk te kunnen gaan. Dan heeft u die, uh, die keuken ingericht, staan al die spullen daar, uh, dan, uh, komt het, uh, uh, dan, dan moeten toch de ingrediënten allemaal op, op, op tafel komen. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat? Neemt u die ook zelf mee? Ja, inderdaad. We hebben uh, grotendeels alles zelf uh, mee moeten nemen uh, dit keer. Um, en daarbij eigenlijk voor het uh, visgerecht van de tarbot en de kreeft uh, moesten wij van een speciale georganiseerde markt uh, een tweetal groente nog samenstellen. Uh, een dag voor de wedstrijd, zeg maar. Um, en die moesten wij dus op de wedstrijddag uh, uh, inpassen in ons uh, menu van het vis uh, en daarna nog uh, het menu van het vlees uh, koken. We zullen inderdaad gewoon alles uh, meegenomen en, en ook gebruikt uh, van thuis uit. Ja, Bocuse Dor is een uh, hele grote wedstrijd. Uh, ook al een traditie inmiddels sinds de jaren 80 als ik het goed heb. Hoe belangrijk is zo'n wedstrijd? Uh, ja, op persoonlijk kookgebied is het uh, gewoon de grootste wedstrijd. De meest prestigieuze kookwedstrijd ter wereld. En hoe, hoe voelt het dan om daar zelf op die wedstrijd te staan? Uh, ja, uh, uh, het is... Uh... Echt gewoon een hele grote eer om er aan mee te mogen doen. Uh, je hebt het natuurlijk zelf behaald: uh, mm. eerst in, uh, de nationale voorronde, uh, vervolgens de Europese kwalificatie. En, en ja, nu sta je wel bij de beste 24 koks ter wereld die daar mee durven doen. Uh, dus ja, dat, wat dat er gaat, uh, het is een enorme kick en het geeft een enorme drive om uh, je best te gaan doen om aan deze wedstrijd mee te mogen doen. Ja, gisteren was dus uw sessie. Kijkt u met een goed gevoel terug? Ja, zeker. We zijn heel tevreden. We hebben hele goede, uh, goede zaken gedaan. Onze ideeën zijn uitgekomen zoals wij ze bedacht hadden met het hele team. En uh, ja, we zijn uh, trots op wat we neergezet hebben. Maar u zei vooral van de wedstrijd dat u gaat voor een top-10-notering. Zit dat er ook in, denkt u? Nou, kijk, dat is natuurlijk aan een ander om dat te vinden. Uh, er zit een jury en die beoordeelt... En als zij beoordelen van uh, je krijgt zoveel punten en uiteindelijk is dat uh, plek 14, dan ben je plek 14. En is het plek 9, dan uh, spring ik twee gaten in de lucht in plaats van één. Uh, en dan, dan zijn we echt super blij. Dus ja, een, een top 10-notering zou heel erg mooi zijn. Uh, is, is voor Nederland een hele goede ambitie, uh, denk ik. En uh, ja, we hopen echt dat we dat kunnen behalen. De wedstrijd is in Lyon, in Frankrijk. En natuurlijk het hol van de leeuw als het gaat om de westerse keuken. Is het dan uh, ook zo dat dat, dat dat nog extra spannend is... op het moment dat er een paar Fransen op uw vingers zitten te kijken? Ja, het, het krioelt er echt werkelijk van de Franse topchefs. En uh, uh, ja, als, ik denk als je alle sterren bij elkaar moet gaan tellen... die hier rondlopen, dan hou je het niet eens bij. Dus wat dat gaat, geeft dat wel weer een, een extra druk... Uh, maar ja, wij zien dat ook als een extra motivatie om te laten zien dat uh, wij als klein landje uh, ja, hier toch maar gewoon mooi staan. En gewoon lekker staan mee te koken met alle grote jongens. Ja. En ja, dat, dat, dat is, maakt het wel speciaal. Ja. Ja, vandaag zullen we horen wie de wedstrijd uh, wint. Wie zijn de kanshebbers? Ja, uh, ja degene die het beste kookt. Ja, he, he, heeft u een <laughs> beetje om zich heen gekeken? Nee, daar heb ik totaal geen tijd voor gehad. Nee, nee er, gaat, er gebeurt zoveel op zo'n dag... En uh, je bent zo druk met je eigen keukentje om alles klaar te krijgen... en vervolgens binnen een bepaalde tijd alles weer schoon te krijgen... en alles weer in de vrachtwagen. Dat je, ja, je hebt echt gewoon geen tijd om mee te kijken. Maar van wat je hoort is het natuurlijk altijd dat... Ja, Frankrijk doet het altijd goed. De Scandinaviërs zijn goed. Maar je hebt ook hele verrassende landen als IJsland en, uh, en, en dat soort dingen. Ja, het hoort er allemaal bij. Uh... Ja, we gaan het zien wie de Bocuse door dit jaar wint. Chefkok Martin Ruizuert vanuit Lyon. Dank u wel. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. en Novocaine voor de soul. Zeven minuten voor vijf uur luistert naar Radio 1... of moet ik zeggen zeven minuten voor half tien, want we gaan naar... India. Eind 2012 vertrok oud-international Floris Evers voor een geveild bedrag van 31.000 euro naar de club Ranchi Rhinos, uitkomend in de Hockey India League. Het is een bizarre competitie waar absurd veel geld in omgaat en waar de grootste hockeys, hockeysterren uitkomen. Floris Evers speelt vanavond in Delhi om de eerste plaats tegen de Delhi Wave Riders. Floris, goedemorgen. Goedemorgen. Het is hier gelukkig wat later, maar. Het is bij jou uh, gelukkig. Ook goedemorgen. goedemorgen. Ben je er al klaar voor? Uh, ja, zeker. We spelen hier zoveel wedstrijden dat het elke keer uh, opnieuw opladen is op een mooie manier. Maar het is elke keer een feestje om te spelen in uh, volle stadion. Dus dat is mooi. Ja, want het is uh, veel bekijks, blijkbaar daar. Ja, vooral ook op televisie. Uh, op Star Sports wordt het uitgezonden. En we hebben heel veel, uh, ja, ze zijn echt tevreden met het. Uh, Kijk, kijkcijfer aantal. En uh, in ons stadion, in Ranchi, is, het, uh, is elke thuiswedstrijd vol. Hm. En wat, kun je uitleggen wat precies die bedoeling is? De hockey India League duurt ongeveer een maand. Wat gebeurt er in deze maand allemaal? Nou, het is de bedoeling om het Indiaanse hockey weer een beetje uh, te liften. Daar was in de jaren 70, 80 uh, bij de wereldtop worden zijn ze een beetje afgedraaid. Dus ze willen uh, met de komst van uh, internationale toppers... en dan de mix met Indiërs. Want je mag maar met zes Indiërs op het veld staan en vijf... Uh, buitenlanders, dus die mix die zit in elk team. En dan hopen ze zo uh, het Indiaanse hockey hier een beetje omhoog te trekken. Nou, want hoe is het niveau van de uh, deelnemende teams in, uh, in de hockey India League? Ja, het niveau is hoog, maar het is anders dan normaal, uh, want de westerse ploegen zijn een beetje wereldtop, maar omdat je dus de regel hebt dat er zes uh, Indiërs op het veld moeten staan en tijd buitenland heb je echt die mix. Dus het uh, en weer, maar uh, ja, er zijn zoveel toppers hier dat het... ...niveau uh, hoger is dan ik had verwacht. En als je het vergelijkt me, met, uh, met Nederland? Na drie maanden vakantie... Uh, met Nederland... Dan, ...ik denk dat de competitie zeker niet onder doet... ...voor de Nederlandse competitie. Oké. Okay. Maar sorry, maar maak je zin af? Nee, ik was aan het zeggen... ...na drie maanden vakantie, uh, of vakantie... ...ik heb uh, door de wereld gereisd... ...was ik wel even weer om hockeyschoenen aan te hebben... ...en uh, uh, ja, was het wel zo'n niveau... ...dat je ook wel even moest slikken. Ja En, en, en wat merk je van het grote geld daar? Uh, ja, jullie zeiden euro's, het zijn dollars. Is dat scheelt, helaas. Maar uh, nee, het zijn natuurlijk uh, ongekende bedragen voor de hockeywereld. Dat je voor een maand hockey, Ik denk de meeste van, uh, van de Nederlanders die ik gesproken heb, zouden het ook voor niks doen. Want het is toch wel een hele bijzondere ervaring. Dat je voor een maand hockeyën, uh, ja, een aantal duizend dollars krijgt, dat is natuurlijk uh, voor hockey uh, ongekend. Wat, wat maakt het zo bijzonder dat, dat hockeyers het ook voor niks zouden willen doen? Nou, kijk, ik zou het niet via jaar voor niks doen, uh, dat moet ik wel zeggen, maar als je hier komt en je ziet hoe de, de mensen het publiek aan het dansen zijn, ze zijn hier gewoon echt gek, ze maken er een feest van. Dus het voelt bijna alsof je in een uh, wereldkampioenschap speelt. Uh, bijvoorbeeld, wij wonnen de eerste wedstrijd uit toen we uh, speelden in Lucknow en we kwamen terug op het vliegveld en we werden daar met kransen om ons nek en uh, toeterende auto's en danseressen werden we ontvangen op het vliegveld. En dat, nou, dat krijg je in Nederland niet snel als je uit in Utrecht wint. Nee, een hoop gedoe in ieder geval eromheen, maar nu even sportief, hoe gaat het met het team, de Ranchy Rhinos? Het gaat heel goed. Ik weet niet of je al een beetje het gezien hebt gezien, maar als we scoren, dan maken we van ons hoofd een rhino met onze hand. En dat uh, is al uh, duizend keren uitgezonden op tv, dus dat doet het hele stadion ook. En we staan tweede. Delhi uh, staat de eerste, maar ook in Nederland is we spelen vanavond tegen, uh, tegen Delhi. Als we wingen staan we samen op de eerste plek, dus... Uh, de eerste vier van de vijf teams spelen play-offs. Dus die hebben we zo goed als binnen. Mm -hmm. En dan is het de volgende weekend, is het uh, finale weekend. Dan speelt nummer één tegen de nummer vier, en nummer twee tegen de nummer drie. één wedstrijd. En dan is de finale die dag daarna. Dus... Uh, ook al gaat het heel goed, dan kan in die ene wedstrijd wel finale van alles gebeuren. Ja, maar wel spannend dus, want als je eh, als eerste eindigt in de competitie ga je tegen de nummer 4... ...en anders heb je het lastiger tegen de nummer 3 eh, vanavond. Dus eh, die belangrijke wedstrijd tegen Delhi Wave Riders, wat verwacht je van die wedstrijd? Nou, zij hebben gisteravond gespeeld en toen zijn wij eh, naar Delhi gevlogen. Dus ik denk dat zij nog een beetje de wedstrijd in de benen hebben. Ik denk het niet, ik hoop het eigenlijk nee. Uh, het wordt een lastige wedstrijd, maar ik heb een goed gevoel dat wij, uh, dat wij doorgaan met winnen. Kijk, en hoe ga je dat doen? Uh, Oeh, ja, dat is <laughs> elke wedstrijd anders. En de coach <laughs> bepaalde de tactiekje, Hoe ga ik er ook mee bemoeien? Maar ik denk dat wij, zal ik een score, een prognose doen en dat wij met drie 1 gaan. Oh kijk, oh, 3-1. Heel goed. Heel goed. Ja, wat ik me afvraag, hè, want je bent dan een maand in India. Uh, India is natuurlijk los van een interessant hockeyland waar een hoop gebeurt, ook, ook voor de rest een, een heel bijzonder land. Heb je nog een beetje de kans om rond te kijken daar? Ja, ik was hier al een maand eerder, want ik heb in Goa een yogaopleiding gedaan en ben ook nog in Mumbai een week geweest. Dus ik heb veel gezien. Ik ben in Mumbai gewoon tussen de locals in de treinen gaan staan. En dan ben je al een attractie, want dan ben je de enige buitenlander in een trein. Uh, dus dat was uh, mooi. Uh, nu hebben we iets minder tijd om rond te kijken. Maar doordat je zoveel reist, kom je vanzelf uh, met, met de bus uh, langs verschillende wegen, dorpen, dat soort zaken. Dus je ziet genoeg. Ik heb zelf goed contact met mijn teamgenoten. Dus ik leer hen in de avonturen Engels. En zij leren mij Hindi. <laughs> dus uh, ja, ik voel me wel meer Indiër dan toen ik kwam. Ja, en uh, dan is straks die Hockey India League weer klaar. Het duurt maar een maand. Uh, wat, wat ga je daarna doen? Ik vlieg terug naar Amsterdam uh, 11 februari, dus uh, daar heb ik ook heel veel zin in. Maar we hebben de meesten hebben een contract voor drie jaar, dus waarschijnlijk de komende drie jaar uh, vliegen we elke keer een uh, maand naar India. Ja. Kijk, dus je gaat sowieso terug? Uh, dat is wel de bedoeling. Kijk, en, en je had het erover dat je een beetje in die sprak, kun je dat ons nog een beetje leren tot slot? Uh, ik kan één zinnetje doen. Oh, dus, nou ja, leer het, uh, het ons. Pachi, Caddy, Haas, Lea, Karel. En jullie weten toch niet wat ik zeg, maar dat betekent. meneer kunt u alstublieft vriendelijk lachen. Dat is een handig zin. <laughs> ik, ik ga het ook niet proberen. Nee, even. het klonk ontzettend uh, professioneel. Dus je bent al goed op weg. Dank, Dank voor je... het compliment. Nou, dankjewel voor deze update vanuit Delhi. Hockey International, Floris Evers. En succes met de aankomende wedstrijd. En de rest van de hockey in Helemaal de League. En er is nog een hoop meer sport. Zometeen staat een groot deel van ons uur in teken van de. Transferperiode in het voetballen. Uh, Zuid-Korea lanceert haar tweede satelliet. En we gaan het nog even hebben over het Koningshuis. En wel over Maxima. Tot zometeen. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.